Dat is een, uh, uh, een serie die, uh, waar we aan begonnen zijn, vandaag de tweede keer. En ik heb al eens met Anneke berekend hoe lang die serie ongeveer duren gaat. Het zal een keer of tien kunnen duren. Uh, maar je weet nooit waar het schip strandt, dus we zullen het wel zien. Het strand niet, hè? Het strand niet nee. <laughs> nee, net min als het koninkrijk van de Messias niet stranden zal, maar komen zal. Dit is even wat we vandaag gaan doen, in uh, drie stappen, een uh, preek in drie punten vandaag. We gaan een paar termen bekijken, die ik de vorige keer genoemd heb, uh, om een beetje helder te krijgen uh, hoe het in de basis zit, is dus even door de zure appel heen bijten misschien, voor sommigen. Maar dan gaan we de samenvatting van de vorige keer geven. De vorige keer is de opname een beetje mislukt. Dus uh, er is wel wat op internet, maar uh, hij is niet van een bijzondere goede kwaliteit. Dus een kleine samenvatting en dan gaan we naar uh, het thema van vandaag. Het goede nieuws na de vloed. Van Noach tot aan de ballingschap in Egypte. Nou, uh, een van die termen is theologie. Ik heb vorige keer gezegd dat we een beetje theologie gaan doen. Maar wat bedoel ik daar nou mee? Want theologie is... Uh, ja, nogal een woord. Ik heb even Wikipedia erop nageslagen. En dit is wat er op Wikipedia staat. Theologie betekent letterlijk godsleer. Theos is Grieks voor God en logos is Grieks voor woord, leer, kennis of verhandeling. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie... ...en wordt daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het christendom. Wat, we, wat ik dus nu in deze serie wil doen... Ik presenteer mijn zoektocht naar de geloofsinhoud van de Bijbel. Dat is, een, dat is wat ik pretendeer in deze serie. Volgende term. Hypothese. Ik heb gezegd dat wat ik ga brengen, dat dat uh, voortvloeit uit een hypothese. En uh, dat is natuurlijk ook een, uh, een Griekse term. Betekent veronderstelling. En het is in de wetenschap een stelling die nog niet bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. Dus wat ik geponeerd heb is een, een hypothese in drie zinnen en daar gaan we dan de komende tien keer zo gezegd naar zoeken van wat zegt de Bijbel daar nou over en wat kunnen we daarvoor aanvoeren uit de Bijbel. De veronderstelling dat deze serie die ik breng, dus de Bijbelse boodschap, ongeveer samenvat. Een beginpunt van een nieuwe theorie over het omgaan met ons geloof, volgens de hele Bijbel in het licht van vandaag. Ik maak gebruik van een hypothese als uitgangspunt bij het lezen van de Bijbel. Dat is wat ik zeg, wou. Maar. Hier volgt de hypothese, die ik de vorige keer ook heb laten zien... Dat er geen bedelingen zijn en geen oude testament en nieuw testament. wat suggereert dat God eerst dit openbaart en dan de hele mix verandert en dan dat openbaart. Dat was mijn hypothese. Dat dat dus niet het geval is. Maar dat de eeuwige Torah niet van gestalte verandert en zichzelf nooit tegenspreekt. Vorige keer heb ik nummerie 23 vers 19 ook genoemd. Waarin staat dat God... Niet een mens is dat hij liegen zou. Maar wij mensen veranderen van gestalte en Israël verandert van gestalte. En daarom zijn er soms verschillen in het onderwijs in de Bijbel. En daar gaan we deze keer ook wat van zien als we dat vergelijken. Als we het goede nieuws voor de vloed vergelijken met het goede nieuws na de vloed. Nou, we hebben heel wat te doen vandaag. <coughs> Dus uh, ik wil jullie ook vragen om uh, niet al te interactief te worden. Wat soms wel eens mogelijk was. Maar uh, dat we echt even er tegenaan gaan. Er is heel veel te zeggen over dat goede nieuws na de vloed. En dat is ontzettend interessant. En uh, ik ga proberen om daar even een uh, mooi verhaal van te maken. Oké, okay, uh, maar hier staat dus de eeuwige Torah onderstreept. Dat is ook zo'n term... ...die even om een beetje uitleg vraagt. Wat bedoel ik met eeuwige Torah? Bedoel ik daar de Bijbel mee of bedoel ik daar iets anders mee? Dus heb ik ook nog even een slide daarover ingevoegd. Als ik het heb over de eeuwige Torah... ...dan bedoel ik ongeveer hetzelfde wat in openbaring 14 vers 6 staat... ...dat eeuwige evangelie. Dat God vanuit zijn eeuwige woonplaats... ...een boodschap uitdraagt om de mens te onderwijzen. Maar in feite komt die eeuwige Torah overheen met het hart van Jahwe, wat in hem leeft. Dat zie ik als de eeuwige Torah. Dus die is niet opgeschreven, die kunnen we niet ergens vinden, buiten God om. Drie keer in de geschiedenis heeft God een zo volledig mogelijk beeld gegeven van die eeuwige Torah. En dat is één in de tuin van Ede, toen hij de Aarde, en de natuur en alles wat hij gemaakt heeft en daar de mens in om daarin te rusten te rusten in de vrede van Yahweh en de vrede van Shabbat de tweede keer dat hij de eeuwige Torah heeft geopenbaard is tijdens de uitocht en de woestijnreis van Israël soms wordt gezegd dat de, dat de Torah geopenbaard is op de Sinai, maar dat doet tekort aan de Torah Zoals die door Mozes is gekomen. Want de Torah begon al bij die brandende braamstruik. Toen God ervoor koos. Om in de minste van alle bomen. Zichzelf te openbaren. Daar begint de Torah. Als hij hem openbaart aan Israël. In de woestijn. En dan de derde keer in het leven. Van de Messias Yeshua. Yeshua leefde. En leven volgens de Torah. En week daarvan niet af. Geen enkel moment. En ook in zijn leven is dus een zo volledig mogelijk beeld neergelegd. Van de eeuwige Torah. Van het hart van God. Wat klopt voor de mens. En wat een boodschap heeft voor de mens. Wat, een, wat het goede nieuws heeft voor de mens. Om de mens naar het herstel te brengen. Herstel. Met vader Yahweh zelf. De schepper van de mens. Nou, dat is even kort over de eeuwige Torah. Nou, dan gaan we over naar de samenvatting van de vorige keer. Uh, het goede nieuws voor de vloed. We hebben daar een aantal uh, positieve geboden gevonden en een paar negatieve geboden. Die waren niet zo moeilijk, dat waren de twee negatieve geboden. Het eerste negatieve gebod was, gij zult niet eten van de boom van kennis, van goed en van kwaad. Nou, dat negatieve gebod werd laten vervangen door een ander negatief gebod. Gij zult niet eten van de boom des levens. Er werd een engel voor die boom gezet en de weg naar die boom des levens werd bewaakt. Het was niet mogelijk langer voor de mens om die boom te bereiken. Op dat moment. Want er is wel een weg naar die boom. Anders zou die weg ook niet bewaakt hoeven worden. Uh, we hebben gezien hoe die eeuwige Torah uitgedrukt werd in de schepping. Hoe God, uh, dit is ook in de parasha, hebben we daar een hele mooie uh, blik op gehad. Uh, parasha nummer 2, over de tuin van Ede. Dat is al even geleden, Toen, dat is uh, ongeveer een jaar geleden, dat we die gelezen hebben. En waarin we ook zagen hoe God een blik gaf op de, zijn schepping vanuit de ontwerpkamer. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Maar daarin liet God zien hoe hij de schepping op aarde bracht en de mens daarmee in harmonie bracht. In volledige harmonie met de schepping en met God en met elkaar. Hoe man en vrouw bij elkaar gebracht werden om samen een eenheid te vormen. Een, niet alleen één vlees, maar ook een eenheid van gebeente, een eenheid van essentie. Een eenheid van die, die uitdrukt wat, wat God wil bereiken door één te worden met de mens. Harmonie tussen mensenschepping en tussen mensen onderling. En nog één klein ding. We hebben daar over uh, het verhaal van Kain en Abel bekeken. Hoe uh, Abel... Uh, ...neergeslagen wordt, doodgeslagen wordt... ...door zijn broer Kaaien... ...die doodslag... ...die werd nergens... ...nergens... Kon, ...God kon niet zeggen van... ...gij zult niet doodslaan... ...kijk, dat staat daar Kaaien... ...wat heb je nu gedaan... ...God had niks geschreven... ...of geen basis waarop hij... Kon, ...naar kon refereren... ...kijk, dit mag niet... ...maar het was wel... ...aanwezig in de natuur... De natuur, de schepping, had alles in zich wat kenbaar was van de eeuwige Torah op dat moment. En dan, dan klinkt daar die vraag die Kain stelt als hij God ontmoet na die doodslag. En dat is een ontzettend belangrijke vraag in het geheel van het Goede Nieuws voor de vloed. De vraag die Kain stelt aan God blijft onbeantwoord. En dat is de vraag, ben ik mijn broeders hoeder? Wat zeggen wij op die vraag? Ben ik mijn broeders hoeder? Geef ik zoveel aan mijn broeder, aan mijn zuster? Dat ik bij hem blijf, koste wat het kost. Dat ik hem lief heb. Dat ik in harmonie met hem samenleef. Dat ik niet kijk naar de verschillen die ons uit elkaar drijven. Soms is dat ook nodig hoor. Ik wil niet zeggen dat, het, dat je altijd één kunt blijven. Maar als wij samen God dienen... En samen zoeken naar zijn waarheid, samen zoeken naar het herstel, samen de messias verwachten. Dan is er meer dan ons bindt dan, dat er, dan wat er is dat ons scheidt. Ben ik, mijn broeders, hoeder? Dat is een belangrijke vraag uit het goede nieuws voor de vloed. Nou, dat even kort als samenvatting. Dan gaan we naar het goede nieuws na de vloed. Nou dit is tot zover even een stukje inleiding en dan wil ik deze punten heb ik eruit gekozen om eventjes uh, na te gaan en wat over na te denken. Er is heel veel te zeggen over uh, het evangelie, het goede nieuws na de vloed, maar we gaan even kijken naar Genesis hoofdstuk 9. We lezen even een stukje vanaf uh, hoofdstuk 8, vers 20. Dan zijn net alle mensen en dieren uit de ark. En het eerste wat Noach doet, volgens de tekst, in Genesis 8, is het volgende. Genesis 8, vers 20. En Noach bouwde een altaar voor Yahweh. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En Yahweh rook die aangename geur, en Yahweh zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De spinsels van het hart van de mens zijn in me slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, kou en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht en bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens en van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Dus als een dier gedood wordt, of als een mens gedood wordt, dan zal God vergelding eisen. Hier legt hij een, dus een norm neer, waarnaar hij verwijzen kan. Waarmee hij de mens ter verantwoording roepen kan. Vergiet iemand het bloed van de mens, vers 6, door de mens zal bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk. Breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem. En ik zie, ik maak mij verbond met u, met uw nageslacht na u. En met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mij verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, en die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de bogen in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees de gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denk aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Nou, het bruis van enthousiasme als God zijn verbond maakt met de mens. Hoort u dat in de tekst? God gaat weer van het positief uit. Dat is belangrijk. En daarbij komt dat er een norm gegeven wordt. De norm dat de mens zich niet bezondigt aan bloed, aan het leven. Nou, we gaan een paar punten door. Het brandoffer, de introductie van het verbond, bloed, naaktheid, de lijn van verkiezing en het vlees dat gegeten mocht worden. Het brandoffer. Noach bouwt een altaar, en hij nam van het reine en bracht daarvan brandoffers. In het Hebreeuws uh, staat daar de term Ola. En dat betekent dat wat opgaat, of opgangsgave van de stam Allah, wat opgaan betekent. Het staat eigenlijk altijd in verband met een offer. Dus dan is het correct om te zeggen dat het om een opgangsgave gaat. Het is ook een soort verzamelnaam voor alle offers die gebracht konden worden. Dus alles wat op het altaar gaat, is in feite een brandoffer. En uh, gave, dat is eigenlijk uh, de kern van waar het om gaat in een offer. De eerste keer dat een offer gebracht wordt, is door uh, Kain en Abel. En dan staat daar de naam Minga, wat later uh, uh, graanoffer betekent. Maar in eerste essentie betekent dat een gave, dat wat je geeft. Dus ook bij een Ola gaat het om dat wat je geeft. Een Ola wordt, uh, vaak, uh, gaat vaak samen met wat er in het hart van de mens omgaat. Je ziet dat als Abraham een Ola brengt, dat is de, de, uh, als hij op weg gaat naar Moria om zijn zoon te offeren, is dat een Ola. Dan bouwt hij een altaar. En geeft hij een brandoffer. Waarin hij het meest wezenlijke van zichzelf opgeeft aan God. Dat is de essentie van wat we kunnen leren van een brandoffer. Maar brandoffer, als wij over een brandoffer nadenken, is het wel uh, vaak een beetje een eenzijdig verhaal. Wij denken, wat ik al zeg, aan dat verschrikkelijke, verschrikkelijke dat, we een, dat er een dier gedood wordt... En op het altaar gelegd. Dat is niet eenvoudig. En de eerste keer dat aan Israël gezegd wordt dat ze een dier moeten offeren in Egypte. Dan moet eerst dat dier in huis gehaald worden. Zodat ze zich verbinden met dat dier. Zodat ze het gaan lief hebben. Zodat het kostbaar wordt. Geliefd. En dan wordt er gevraagd om dat offer te brengen. Dat is, dat is waar we aan denken als het over offers gaat. En dat is ook zo. Dat is ook goed. Dat moet ook. Daarin zit onderwijs. Maar het is een eenzijdig verhaal. Want ik heb, we hebben hierover gesproken. Ook in de parasha. Ik denk nummer 6 of 7. Over het verbond. En uh, toen hebben we gezien. Dat er een aantal dingen samen gaan. Met een brandoffer. Weet iemand dat nog? Daar heb ik uh, vergeleken. Het brandoffer dat Noach brengt. Dat Abraham brengt. En later dat Israël brengt in de woestijn. Wat er samen gaat met een brandoffer is een feestmaal met God. Een feestmaal. Een vreugde. Dat gaat samen met een brandoffer. Het brandoffer is de weg naar... en laat ons heel veel zien over... hoe we tot God moeten naderen als gevallen mens... als zondig mens... als mens dat in een gebroken wereld leeft... niet alleen dat, maar ook zelf gebroken is... Daar onderwijs het brandoffer over. Maar direct daarna zien we dat er een feestmaal is. En vreugde. En op de iets langere termijn overvloed en zegen. Je kunt het nog eens nalezen in de parasha die ik toen geschreven heb. Daarin staat daar wat meer over. Maar dat is belangrijk om, om in de gaten te houden als we in de Bijbel lezen over een brandoffer. Dat dat de ene kant van het verhaal is, maar dat daarachter die andere kant is. Herstel met God. Gemeenschap met Yahweh. Gemeenschap tussen de schepper en het schepsel, de mens. Wat onmogelijk was geworden, is opnieuw mogelijk door een brandoffer. De weg naar thuis bij Yahweh. En dat laatste, thuis bij Yahweh, dat wordt zo gemakkelijk vergeten als we het over offers hebben. Maar dat is waar het om gaat, dat wij hersteld worden met hem. Dat we bij hem thuiskomen. En dat is nogal niet wat, dat God die weg openbaart. Als we hier uh, het brandoffer bekijken hoe Noach dat brengt en ook, dan is dat een, een zaak die uit het hart van Noach voortkomt. Noach denkt niet van, uh, uh, kijk hier is het boek van Henoch, en daar staat in dat ik zus en zo een brandstof moet brengen om te gaan naar bla uh, bla bla. Oké, okay, nou, een auto bouwen. Uh, die dier erop. Ja. Zo. En nu moet het gebeuren. Nee. Er is hier meer aan de hand. Noach, die, die is onderwezen door de natuur. Door het goede nieuws zoals dat gold voor de vloed. En daarin had hij... Uh, ...heel veel opgevangen van de eeuwige Torah... ...zoals dat kenbaar was voor hem. Hij wist zelfs wat reine dieren waren... ...en wat onreine dieren waren. Wat, ge, wat dus in de schepping ligt. Wat dus... ...gewoon voorhanden is... ...in wat God geschapen heeft. Dat er een verschil is tussen het ene dier... ...en het andere dier. Had hij geen Leviticus 11 voor. Had hij niks voor om dat te weten. Gewoon de natuur, de schepping. En wat overgeleverd was via Adam... ...en, en anderen. Maar als hij dan uit de ark komt, dan beseft Noach dat dit wel een nieuw begin is, een nieuwe start, een nieuwe mogelijkheid, maar dat ondanks dat hij het leven er heeft afgebracht met zijn gezin, dat hij er eigenlijk geen recht op heeft. En dat ook hij gebroken is. En dat ook hij eigenlijk geen toekomst heeft. En daarom gaat hij bij zichzelf te raden en denkt... Wat moet ik doen? En hij brengt een brandoffer. Omdat hij daarin onderwezen wordt. En hij pikt dat onderwijs op. En hij weet niet anders dan om die weg te gaan. Naar dat hart van Yahweh terug. Naar waar Adam was in gemeenschap met God. Die weg wil hij gaan. Want zonder God is er geen mogelijkheid om dit herstel gestalte te geven. Hij kon wel zeggen, ja, nieuw aardbodem leuk. Ik ga mijn boerderijtje bouwen en een wijngaard en bla bla bla. Nee, hij wilde... In herstel leven met God. En daarom werd hij gedrongen. En kon hij niet anders dan dat brandoffer brengen. En dan staat er zo mooi. dat Yahweh de aangename geur van het brandoffer ruikt. Dat is een Hebreeuwse manier om te zeggen dat hij het dus opmerkt. En. dat is, dat is een heel bijzonder moment eigenlijk in heel de geschiedenis. Want dit was uh, voor. De zonvloed, niet gebeurd door Adam of zo. Die bracht een offer. Er zijn ongetwijfeld offers geweest en er is ongetwijfeld dat herstel geweest. Maar wat Noach hier doet, is een, een brandoffer brengen, zoals Jaber het bedoeld heeft en hem onderwezen heeft. En het is net alsof God nu denkt: wat gebeurt hier? Nu komt God naar beneden, daalt af en ontmoet Noach. Op basis van het brandoffer. Het is niet zo dat hij vooraf een programma heeft. van uh, uh, Adam, Henoch, Noach, zondvloed. Oké, okay, dat is nu de zondvloed. klik. En dan nu uh, het verbond met Noach. Ah, ja. Nee, God is niet een. een, een, een uh, hoe zeg je dat? Een architect in die zin. Maar hij is, hij is bezig met de mens. en hij kijkt naar wat de mens doet. En hij reageert op wat die mens brengt. Op wat Noach hier brengt. En dan komt hij met die openbaring van het verbond. Omdat hij weg gebaand is. Natuurlijk niet in heel letterlijke zin op basis van het brandoffer, Want het brandoffer ziet uit op dat moment dat de Messias sterft aan het kruis. Maar toch wordt hij weg gebaand omdat het een zaak van het hart is. Een zaak van geloof. Een zaak die... Rechtstreeks uh, uh, laat zien wat God wil dat er gebeurt als de mens hersteld wil worden met hem. En dan komt dus God als antwoord met een verbond. Waarin dus hij dus ook zijn hart uitdrukt. Zoals Noach door het brandtoffer heen zijn hart uitdrukt en laat zien ik ben een gebroken mens. En alles wat ik te bieden heb, is niet genoeg. Er moet iets doodgaan, er moet iets sterven. En hij legt als het ware zichzelf op dat altaar. Hij geeft zichzelf en alles wat hij heeft, want hij is de huisvader van het gezin. Het enige gezin dat, dat op dat moment op aarde is. En alle dieren en alle vogels en alle vissen, heel de schepping, neemt hij daarin mee. En daarom betrekt God ook het verbond met heel die schepping, met heel Noachs gezin en al zijn nageslacht. En daar horen we allemaal bij. Bij dat verbond hebben we die keer ook bij stilgestaan... bij de Parishad die erover ging... Er zijn vijf onderwerpen die daar altijd in terugkomen. We hebben de vorige keer... of in, die, in het verbond hebben we gezien... dat, dat er een chiasme-structuur zit in de tekst. En op basis van die, dat chiasme konden we... Herkennen dat er bepaalde thema's zijn die telkens terugkeren bij het verbond. En dat waren deze vijf dingen. De uitverkiezing, het oordeel, een opgangsgave, een brandoffer dus. grove zonden worden besproken en het teken van het verbond. Daar gaan we niet uh, te diep op in, daar is die parasha uh, met name over gegaan. Dus daar kan ik naar verwijzen. Alle mensen zijn hierbij inbegrepen. Dat is eigenlijk een heel bijzonder gegeven. Um, omdat alle mensen hierbij inbegrepen, inbegrepen zijn, zie je dat bij de Joden er iets bijzonders gebeurt in de Joodse theologie hierover. Alle mensen zijn door het brandtoffen van Noach betrokken bij het herstel met God. En God maakt een verbond met alle mensen, met heel de schepping. En dan zie je in, uh, in de Joodse theologie dat er wel eens uh, tot alverzoening geleid wordt. Naar een, uh, een universalistisch plaatje. Ik zeg niet dat ik dat ben hoor. <laughs> maar uh, dat, dat zie je omdat op basis van deze gegevens dat God met alle mensen een verbond sluit. En daar vind ik dit mooi in. Dat, dat God dus inderdaad aan alle mensen de mogelijkheid geeft. Aan alle mensen laat zien, ik sluit een verbond met jullie. Ik sluit een verbond met jullie. En ik geef een norm. Om jullie allemaal ter verantwoording te kunnen roepen. Dat is een verschil met voor de vloed. Want toen was die norm er niet. Ja, hij lag er wel in de schepping, maar er was niets tastbaars, niets geschreven, waardoor eigenlijk het helemaal op een fiasco uitdraaide en alle mensen verloren gingen. Nu zijn alle mensen bij het herstel betrokken. En God kan aan alle mensen zeggen. Kijk, wat heb jij gedaan met het leven? Wat heb jij gedaan met het bloed? Alle mensen kunnen ter verantwoording geroepen worden. En dat is wel een essentiële boodschap hieruit. Door het verbond ontvangt de mens onderwijs van Yahweh met een vaste wettige grond. Of je als je een, een, een, een dier doodt, dat wil ik even uh, op inhaken. Het doden van een dier moet, is iets wat respectvol moet gebeuren. Wat, wat uh, uh, een stukje schepping van God in feite kapot maakt. En ja, het mag gebeuren. Want dat is de manier waarop een brandoffer gebracht wordt. Maar let je er wel op, mens, dat je het goed doet. Dat je niet zomaar een dier slacht. Dat je niet zomaar het bloed laat stromen, dat je niet zomaar het leven aantast, dat klinkt er eigenlijk uit. God, God, God vindt het vreselijk als wij zijn schepping aantasten. En het is niet dat hij erop dringt om, onze sche, om, de, om zijn schepping aan te tasten. Dat hij daarop uh, uh, bezig is uh, om, om, om een systeem te brengen of wat dan ook. Nee, het is Gods schepping. Daarin heeft hij zijn hart uitgedrukt. En het leven is iets dat uit God komt. Dus het bloed dat vloeit is een ernstige zaak. En dan kunnen we wel eens nadenken over hoe wij uh, vlees eten. Die dieren die allemaal uh, uh, geslacht worden in fabrieken, bij slagerijen of wat dan ook. Is dat wel volgens het verbond met Noach? Of wordt daar zomaar in het wilde weg geslacht? Voor die vleesindustrie. Een interessante doordenker. Er is een vaste wettige grond waarop God de mens aanspreken kan. Wat doe je met het leven? Het bloed. Dat is het volgende waar we even bij stilstaan. Het nuttige van bloed is verboden. En het vergieten van bloed van mens en dier. En dat, de positieve kant van dat gebod, verbod is dat God ermee bezig is om het leven te behouden. En dat is ook wat je bij de Joden ziet, die veel over deze dingen nagedacht hebben. Het leven, God is een God van leven. En ieder schepsel dat recht doet aan dat leven, heeft in die zin een band met God, die volgens het verbond met Noach goed is. Maar zijn we tegen het leven, door onze handelingen, door ons denken, door, door, door ons praten, dan hebben we een probleem. Want een moord gaat niet alleen over een letterlijke moord. Heeft Yeshua ons openbaar? Hij zegt als je je broer in je hart al haat. Ben je al tegen het leven. Dus dat verbod op bloed en het verbod op, op het nemen van leven. Wegnemen van leven. Dat gaat heel ver. En daarin kun je dus een heel grote onderwijzing vinden. Die veel verder gaat dan gewoon maar, gij zult niet doden. Het gaat God om het recht van leven en om het behoud van leven. Hij heeft het leven geschapen en niet om het dood te laten gaan. En zeker nu je ook mag eten van het vlees, vraagt God er gelijk bij, ga je er respect voor mee om. Het volgende is de naaktheid. Uh, als we iets verder lezen in hoofdstuk 9 vers 18 en verder dan lezen we daar het verhaal van Gam die de naaktheid van zijn vader zag we hebben daar ook bij stilstaan in de parasha een stukje ik heb toen een interpretatie geschreven over hoe Gam meer deed dan de letterlijke, het letterlijke zien van zijn naakte vader maar dat daar dus meer in te lezen is dat daar een een veel grovere daad aangeroerd wordt. Dat dat, dat gaat om... De, de naaktheid van zijn vader is een term die ook in Leviticus voortkomt... waarmee de vrouw van de man omschreven wordt. De, na, de naaktheid van, van Noach is zijn vrouw. En op die manier kunnen we dus zien dat daar meer aan de hand is geweest... Wat niet letterlijk in de tekst staat, maar wat God ook niet bedoeld heeft om het letterlijk in de tekst neer te zetten. God wil niet een heel letterlijke, nuchtere opsomming van feiten als het om de zonde met naaktheid gaat. Als het om de zonde met seksueel overspel en andere zaken gaat. Als, uh, God wil voorkomen dat wij allerlei voor voorstellingen gaan geven. Als hij gewoon in de tekst zou zetten van, nou dit is en dat is er gebeurd, een gam die ging met zijn moeder naar bed. Dan krijgen wij gelijk al een, een, worden we gelijk geconfronteerd met een beeld. En dat wil God niet. In het Hebreeuws zie je daarom dat er met bedekte termen wordt gesproken over deze zaken. En het zien van de naaktheid van de vader refereert dus misschien wel naar een achterliggend verhaal wat veel ernstiger is. Je ziet dat ook in de gevolgen die Noach eraan verbindt vervloekt is Canaan laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn en we zien in de generaties dat die vervloeking van Canaan nogal doorzet alle geslachten van Canaan waren uh, uh, later be uh, bedoeld om door Israël aangevallen te worden en verwijderd te worden uit het land die vervloeking gaat heel ver dus die, die, die ernstige gevolgen laten ook al zien dat er meer is dan gewoon even een zien van een naakte man, zeg maar. En dat is misschien wel iets moois voor ons Nederlanders om, om, om, om, om, zoiets, uh, uh, om daarvan te leren. Wij Nederlanders zijn gewen uh, hebben iets vanuit ons volk, zeg maar. Uh, ik werk op de bouw uh, 40 uur in de week, dus ik, uh, ik, uh, ik hoor dat nogal regelmatig. Dat daar in alle openheid wordt gesproken over uh, de, alles wat er mee te maken heeft met het uh, thema naaktheid, zeg maar. Wij Nederlanders zijn er goed in om zeg maar, gewoon recht voor z'n raap te zeggen wat we bedoelen. Huh? <laughs> wat zeg je? Platte boeren. Ja, platte boeren. De platte boeren van Holland, van het Kikkerland. <laughs> Zo is het Hebreeuws niet. Het Hebreeuws wil daar heel secuur mee omgaan. Het aanvankelijk bedoelde verbond tussen man en vrouw gaat dit ook over. Daar wil God aan vasthouden. En door dit thema aan te roeren wijst God eigenlijk een, iets aan wat uh, het tegenovergestelde is van dat oorspronkelijke. Dat oorspronkelijke harmonie en eenheid tussen man en vrouw. Dat wat, wat God daarin gelegd heeft in de schepping. En in Adam en Eva, de voorvaders van de mensen. Daarin zit een heel mooi en diep onderwijs. We weten dat in de Bijbel het huwelijk een beeld is. Dus, uh, over hoe God omgaat met zijn volk. Als man en vrouw. Wat daar bij de Sinaï gebeurt... Uh, uh, is een een vorm een bepaald soort huwelijkssluiting tussen man en vrouw. Zoals God met Israël omgaat, daarin is een afspiegeling van hoe man en vrouw met elkaar omgaan. En met elkaar in verbond leven. En vice versa. Als God dit thema aanroept, dan zegt hij dit eigenlijk, uh, suggereert hij dit eigenlijk mee. Van, hou nou vast aan... Die man-vrouw relatie, zoals ik dat bedoeld heb. Dat staat er niet letterlijk. Het is weer alsof hij in alle voorzichtigheid omgaat met die normen. In alle voorzichtigheid. Dat hij niet een, een, een, een, een, een voorschrift geeft, een bla bla bla. Zo moet het, zo moet het, zus moet het. Maar leer nou van wat ik in de schepping heb gelegd. En hou dat vast. En hij wijst het extreme tegenovergestelde aan van dat mag niet, voorkom het. Net als dat leven en de dood. De extreme. Dus eigenlijk als God nu na de vloed zijn uh, goede nieuws openbaart, dan bespreekt hij enkele grove zonden. Uh, uh, bloed, moord en uh, overspel en hoererij. Dat zijn de meest extreme dingen. Kunnen we ook nu zien dat wat, wat er op de, op de aardbol gebeurt, in, in, in, in de verge voor het stadium van wetteloosheid, uh, oorlog, uh, doodslag, en het maakt allemaal niet uit. Kijk in Afrika bijvoorbeeld, of uh, hier in Europa gaat het iets beter. Maar ook als je ziet wat er gebeurt, elk, elke dag, elke week worden de mensen neergestoken in Nederland. Abortus. Dat zijn ernstige zaken die het verbond met Noach grandioos overtreden. Als God deze extreme zonde te sprake brengt. dan is het alsof hij toch die norm wil neerleggen. wat voor de schepping niet gebeurde. maar toen het misging. En nu legt hij de norm neer. In, in, uh, zodat de meest extreme dingen die kunnen voorvallen. omschreven worden. zodat God iets heeft om naar terug te verwijzen. Kijk wat hier staat, kijk wat hierin geopenbaard is. Ik sta in verbond met heel de mensheid, zegt God. En ik zal elk mens de verantwoording roepen. Wat heb jij gedaan met dat verbond? En dan de volgende, dat is ook een, een interessant thema. Wat nu geïntroduceerd wordt na de vloed. Noach was natuurlijk in zekere zin een uitverkoren man uit de voortijd. Die uh, het oordeel overleefde. Maar dat was omdat hij nog in die Torah wandelde zoals God het geopenbaard had. Het goede nieuws tot zich nam, daaruit leerde en daaruit leefde. Nu zie je dat uh, met de vervloeking van Canaan uh, een andere broer boven de andere nageslacht van Noach verheven wordt. Dat is Sem. Sem wordt uitgekozen van onder zijn broers om dus de voorvader te zijn van een andere lijn. En uh, we zien dat verder uh, plaatsvinden in de tekst uh, verderop. Het nageslacht van Sem in Genesis 11, vers 10 en verder. Dat er een, uh, een lijn is die doorgaat naar Heber en Pelag en Abraham. Die uh, God verkiest boven andere familielijnen. En wat is, er nou de wat is nou het idee van die verkiezing? Vaak wordt er, uh, die verkiezing aangehaald om uh, te zeggen van... Uh, kijk, uh, wij zijn verkoren... en de rest dus niet. Maar we hebben net al gezien... God spreekt elk mens aan. Elk mens, door het verbond met Noach. Nu is er een lijn... waarmee het net iets anders gaat. Deze lijn van rechtvaardigen... daar is ook parashaal over verschenen... die wordt verkoren. Maar wat betekent het nou... om verkoren te worden? Je heel nauwlettend kijkt... God, naar hoe de mens omgaat met zijn onderwijs in het verbond. Hij kijkt naar mensen die, die vasthouden aan het verbond en vasthouden aan de schepping. Vasthouden aan wat daaruit uh, te leren valt over God en over zijn onderwijs. Vooral bij Abraham krijgen we natuurlijk een heel goed zicht daarop. Over hoe God met Abraham omgaat met de mens... Dat is anders als voor de zonvloed. Voor de zonvloed waren er ook rechtvaardigen, maar je ziet dat het gewoon gebeurt. En dat het uiteindelijk ontspoort, doordat er niemand overblijft. Maar nu blijft God nauwlettend kijken, wat doen de mensen met mijn verbond? Wat doen ze met het goede nieuws? Wat gebeurt ermee? En die lijn van mensen die daaraan vasthoudt, die wordt verkoren. In diepere zin gaat het om het vasthouden aan wat ...kenbaar is van de eeuwige Torah. Daar heb ik uh, volgende versen bijgehaald over Abraham... ...die daar dus een uh, mooi voorbeeld van is. In Genesis 18, dat is uh, in het verhaal van Sodom en Gemorra... ...waar er dus weer een stad, steden zijn waarin de situatie ontspoort... ...waarin uh, er dus een moment komt dat God gaat, God gaat optreden... ...en dat er een oordeel komt, een oordeel geveld wordt... En dan staat Abraham op en bidt om het behoud van zijn broeder Lot, die van hem afgescheiden was. En als het kan heel die stad erbij. Hij had ook kunnen bidden van Heer, bescherm Lot dat hij uit die stad gevoerd wordt. Haal Lot uit die stad, zodat als die stad omgekeerd wordt, ja dat snap ik wel, dat moet wel gebeuren. Maar haal Lot er alsjeblieft even uit. Nee, hij bidt voor het behoud van die vijf steden. Als er rechtvaardigen te vinden zijn, behoud die steden. En daarin heeft Abraham een gevoelige snaar geraakt in het hart van God. God had alle mensen op het oog. En God heeft alle mensen op het oog. Hij zoekt naar het behoud van alle mensen. Van God uit gezien. Ja, er zijn mensen die niet zoeken naar het behoud van zichzelf. Daar heb ik weinig hoop voor. Maar God zoekt naar het behoud van de mens. En je ziet dat ook gebeuren. Dat in Sodom en Gomorrah men er niet meer in geïnteresseerd is om in het stel van God te wandelen. Ze blijven in hun rebellie wandelen. En we kunnen zien hoe het afloopt. Het loopt niet goed af. Maar Abraham wordt uitgekozen en God betrekt Abraham in zijn overleg. Dat is wat we zien gebeuren in die context met Sodom en Gomorrah. En dat is wat ik, wat ik ook net zei bij, die, bij dat brandoffer. Er is een weg naar een relatie, een levende relatie met Yahweh. Waarin we thuis zijn bij hem. En dat is wat we hier zien gebeuren bij Abraham. Dat Abraham thuis is bij de vader. En, Ab en God geeft daarbij aan dat daar een reden voor is... Waarom Abraham thuis mag zijn bij God? En dan zegt God hij, zij, dat hij zijn zonen en zijn huis na hem zal instrueren. En zij zullen de weg van Yahweh bewaken. Want zij zullen rechtvaardige daden doen en rechte oordelen vellen. Genesis 18 vers 19. Ik heb dit, dit is, uh, deze vertaling heb ik overgenomen van de parasha toen ik hem gemaakt heb. Want zo staat hij niet in de herziende statenvertaling. Maar als je teruggaat naar de, de grondtekst, dan zien we dit te staan. Abraham wordt uitgekozen omdat hij zijn zonen en zijn huis na hem zal instrueren en onderwijzen. Over die weg van Yahweh. Over die eeuwige Torah die in hem is. En waar wij wat van kunnen leren door de schepping en door het verbond met Noach. Kunnen wij daarover leren. En God acht Abraham in staat. Omdat ook te leren aan zijn kinderen en zijn nageslacht en in Genesis 26 vers 5 zien we ook een tekst dat is in Genesis 25 sterft Abraham en in Genesis 26 kijkt God als het ware even terug op het leven van Abraham in deze, dit ene vers en hij zegt want hij hoorde naar mijn stem het goede nieuws klonk voor de vloed na de vloed en Abraham hoorde het, hij ving het op. Hij ving de Torah op, het onderwijs, en deed er wat mee in zijn leven. En niet alleen in het zijnen, maar ook in dat van zijn kinderen en van zijn nageslacht. Want hij hoorde naar mijn stem en hij bewaakte wat ik hem te bewaren gaf. Had God iets te bewaren gegeven dan? Waar dan? Ja, er is een norm neergelegd en er is een teken en er is een verbond. Maar wat is daarin te bewaren? Ik denk dat wat in de schepping voorhanden was, voor de vloed, al die positieve geboden waar we de vorige keer over nagedacht hebben, al die zaken, die harmonie tussen God en de mens, en tussen mensen onderling, omschrijven, vormgeven, dat dat is wat Abraham bewaarde. Hij heeft het goede nieuws opgepikt, wat er in de schepping voorhanden was. En wat er in het verbond van Noach voorhanden was. En hij heeft het bewaakt. Mijn geboden, mijn wetten en mijn onderwijzingen. Geboden, wetten en onderwijzingen. Er staat mitzvot, gokim en torah tot. Dus dat is wat God ziet in Abraham. En waarom Abraham verkozen wordt. Was Abraham een zonderloos mens? Nee. Hij was zich net als Noach bewust dat er een herstel moest zijn van die relatie tussen hem en de vader. En hij was die weg gegaan. Door het Torah op te vangen. Door het onderwijs op te vangen. En dat in praktijk te brengen in zijn leven. Niet om te zeggen van kijk eens ik heb het allemaal goed gedaan. Nee, omdat hij wist dat dit de weg is die God van hem verlangde. En op die basis kon God met Abraham heersen, regeren, overleggen. Als zijn gelijken. En nu zien we dus twee volken, twee uh, groepen die uh, aangesproken worden: de mensen in zijn geheel, de mensheid, mensdom in zijn geheel, en één kleine groep, het nageslacht van Abraham. Die twee groepen krijgen een aparte boodschap. Heel de mensheid krijgt een norm: niet doodslaan, geen zonde met naaktheid. En één kleine groep is verkozen om te heersen met God. En die krijgt later, krijgen we de volgende keer te zien, als we naar Israël in de woestijn gaan, waar God de Torah openbaart. Die groep die uitverkoren wordt, daar gaat God wat bijzonders mee doen. Die wil hij opleiden om te heersen met hem als zijn gelijken. Te heersen met hem, als Godsgelijke. Hoe is het mogelijk? En daar krijgen we later een beeld van, in openbaring, als 144.000 uitverkorenen uh, voorgesteld worden aan Johannes op Patmos, uit de twaalf stammen van Israël, om te heersen met de Messias. Om de aarde aan zijn shalom te onderwerpen. Daar gaat de uitverkiezing over. Dus God spreekt nu het voor alle mensen aan. En later, als die, uh, dat Israël van God uiteindelijk zichtbaar wordt, zoals in de openbaring. spreekt hij opnieuw alle mensen aan. Met dat Israël, om samen de hele aarde te onderwijzen. Zodat heel de aarde vol wordt van de woorden van Yahweh. En alle mensen die er dan op aarde zijn, zullen aangesproken worden. En zullen onderwezen worden. Omdat er een koning is. Een koning van rechtvaardigheid. En een koning van vrede en shalom. Maar ik vind het een mooi punt om even bij stil te staan. Wat ik dus al doe. Dat alle mensen worden aangesproken. En een selecte groep wordt aangesproken. Als een voorbeeld voor de rest. Dus door die selecte groep heen. Wordt ook weer heel die mensheid aangesproken. Dus die selecte groep kan nooit zeggen, oh ik ben uitverkoren, jippie, ik ga naar de hemel en de rest gaat naar de hel. Nee, daar gaat het hier helemaal niet om. Dan mis je zo de essentie van wat God probeert te zeggen. Maar dan staat er een heel apart gegeven waar ook veel over uh, uh, beweerd wordt. Uh, al het vlees mag gegeten worden. Al het vlees, zegt God, voor de vloed, mocht alle uh, kruiden en alle uh, groen en fruit en uh, dat mag je allemaal eten. Maar na de vloed mag ook al het vlees gegeten worden. Alles wat leeft, alles waar bloed in zit, alles mag je eten. Ja, veel mensen die lezen dat en die niet denken verder niet, naar. Nou, oh yes, nou, uh, dan gaan ze naar de varkenstal en uh, ja, dit is het beste varken dat ze tegenkomen. Ja, we mogen varken eten. Weet ik niet. Er is een klein addertje onder het gras. Wist Noach van reine en onreine dieren? Ja. Waarom? Hoe wist hij dat? Hij had zeven reinen. Hij heeft zeven in de Argen. Exact ja, van de reine dieren nam hij zeven stelletjes mee de Argen. En van de onreine dieren één stelletje. Maar waar, had hij, waar had hij die informatie vandaan? Uit de schepping. Ja, exact. Het was al bekend bij Abel. Het was al bekend bij Abel. Dus er lag in de schepping onderwijs over welk dier rein was en welk dier onrein was. Welk dier geschikt was om te offeren. Want, uh, want we lazen in Genesis 9 dat Noach alleen van die dieren offerde. En welk dier niet geschikt was om te offeren. Dat hele verhaal met die spijswetten. Dat heeft ook een, een overeenkomst met de situatie zoals het was voor de vloed. Voor de vloed was er geen enkele geschreven wet of geschreven norm... die de mens leerde of onderwees... hoe zij met het leven om moesten gaan. Tegen K1 werd niet gezegd... "Gij zult niet doodslaan, dus nu ben je fout. Er was, die norm was er niet. Die lag er wel in de schepping. Dus hij was wel kenbaar. En het goede nieuws kon wel zijn voortgang vinden door die schepping. Maar nu, na de vloed, komt er dus dit bij dat van al het vlees, van al het vlees, gegeten mag worden. Zou daarin niet eenzelfde soort bedoeling in liggen, zoals voor de schepping met, of voor de vloed, met alle geboden? Dat, dat nu, nu al, van al het vlees gegeten mag worden, dat God eigenlijk erop wacht, erop toeziet, wat gaat de mens nu doen? Zal hij leren uit de schepping? Zal hij het onderwijs dat in de schepping zelf voorhanden is oppikken? en zelf een wijze keuze maken over wat hij wel eten kan en wat hij niet eten kan God heeft aan Abraham bekendgemaakt wat rein is en wat onrein is ja, zoals ook aan Noach het was aanwezig die kennis was aanwezig volgens mijn idee geeft God de ruimte om alle vlees te eten van al het vlees te eten om te zien wat de mens ermee doet hij zet je voor een keuze ja precies en, en laat je nou onderwijzen een voorbeeld daarvan is de ezel in Egypte, die wordt uitgezonderd van de, van de heiliging. We hebben een van de vorige parasha's daarover nagedacht, dat alle geborene van het vee en van de mensen apart gezet moest worden, om, om aan God geheiligd te worden, om aan God gegeven, teruggegeven te worden. Dus als er een, een lammetje werd geboren, dan werd dat aan God gegeven, dan werd het geslacht. Dat werd niet gebruikt voor uh, uh, wol of voor productie of voor wat dan ook, het eerste dier wat geboren werd van de reine dieren, werd geslacht. Maar nu was er een probleem. In Egypte hadden de, de Israëlieten ook ezels. En die waren niet rein. Ze zullen geen kamelen gehad hebben, denk ik. Een slavenvolk. Maar ze hadden wel ezels. Ik denk dat dat het enigste onreine dier was... wat ook in hun huishouden was. En daarom zond het God die ezel uit. Op basis van wat? Al het vlees mocht toch gegeten worden... Ik denk dat de kennis aanwezig was. De kennis van wat rein is en wat onrein is. En dat de keuze ligt bij, bij de mens. Wat doen we daarmee? Zonder wettisch te worden hoor. Ik bedoel, als we varkensvlees eten of ofzo. Als er iemand is die varkensvlees eet. Dan is de kennis misschien nog niet tot hem gekomen. Dat is ook oké. Okay. We hoeven niet te wijzen naar onze buurman, nou, euh, euh, zit je alweer aan je zoveelste varkenskarbonaatje, jongen, jongen, jongen, je hebt helemaal verloren. Dat hoeft niet. Dan missen we ook weer iets. Nou, dat zijn uh, zo ongeveer de punten die ik even naar voren wilde halen over het goede nieuws na de vloed. Nu nog even een korte samenvatting. Het is een hele berg aan informatie, denk ik. Er is heel veel uh, hier uit te halen. Ik was hier zelf mee bezig en ik dacht, nou ja, ik, ik zou hier nog uren over door kunnen gaan, dus ik krijg de ruimte. Maar ja, In het evangelie na de vloed, zoals geopenbaard aan Noach, door het verbond heen, dan herkennen we dat God vooral nog naar de schepping verwijst als het bron van onderwijs. En een voorbeeld daarvan is ook wat we gelezen hebben in vers 2. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht. Bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Net als in de tuin van Ede. Er was dus heel de schepping aan de mens toevertrouwd. Daarin kon de mens laten zien hoe hij met de schepping omging. Dus heel die schepping bleef een bron van onderwijs voor die mens. Daarbij komt het verbond waarin twee extreme grove zonden neergelegd worden. De zonde met bloed en de zonde met naaktheid. Waarmee God nu de mogelijkheid heeft om elk mens aan te wijzen en verantwoordelijk te houden. Want elk mens is met het, bij dat verbond betrokken. En binnen dat verbond is er een uitzondering, een lijn van mensen, een lijn, een geslacht, dat uitgezonderd wordt van alle andere mensen en een speciale behandeling krijgt. Een exclusivistische lijn. Zonder dat die mensen zelf exclusivistisch waren. Dat zie je juist bij die anderen. Bij alle mensen die niet uitverkoren zijn. In Sumerië krijg je koning Hammurabi, die meent dat hij alles is, die hele wereld ligt aan zijn voeten. Maar God kiest hem niet uit. Dus als je meent wat er zijn, zie toe dat je niet valt. Zegt uh, Paulus ook in een van zijn brieven. Maar God kiest wel iemand uit. En dat is waar ik mee begon. Hij kiest het, de geringste van alle bomen uit om zichzelf in te openbaren. En zo kiest hij ook de geringste van alle volken uit. Israël, een slavenvolkje. Dat geëxploiteerd is door een machtswellusteling in Egypte. Voor zijn economische doeleinden en machtsmisbruik. De farao. een klein volkje dat geen identiteit heeft. Het had een belofte. Dit volk had een belofte. Na 400 jaar zul je uittrekken uit Egypte. Maar verder was er niets. Heel hun identiteit was afgebroken. Een verkiezing dus. En wat er ook is, vreugde en feest. Na de vloed, hebben we ook de Genesis 9 gelezen, ziet God er vooral heil in. En vindt hij het heel bijzonder om nu één te mogen zijn met de mens, thuis te mogen zijn met de mens. Waar Noach hem voor uitnodigt, als het ware, door het brandoffer heen. Thuis bij God zijn. En God wil thuis bij de mens zijn. Willen wij als mens ook thuis bij hem zijn? Willen wij die vreugde en het feest? Want het eerste wat God openbaart als een mens bij hem thuiskomt, is vreugde en feest. Dat is wat bij een brandoffer hoort. Dat is wat aan Israël verteld wordt als ze in Egypte zitten. Kom in de woestijn om feest te vieren. Vreugde te bedrijven. De mogelijkheid om thuis te zijn bij Yahweh. Te wandelen met hem. En dat is ook wat... Uh, het herstel is van Gods scheppingsdoel met de mens. Ja, en dan is er nog een klein dingetje over ballingschap te zeggen. Maar daar wil ik een andere keer wat dieper op ingaan. Je ziet in de, voor de vloed al dat er sprake is van ballingschap als de mens uit de tuin verdreven wordt. Ook na de vloed zien we dat die lijn van verkiezing vrijwel steeds in ballingschap verblijft. Ja, ze zijn onderweg om thuis te komen bij het beloofde land... Maar dan, als ze in het beloofde land aangekomen zijn en Abraham heeft Isaac gekregen en, en ze worden ouder, dan sterft Sarah. Dat hoort niet bij het herstel, toch? Maar het is er wel. We leven nog steeds in ballingschap op deze aarde. Ook de uitverkorenen leven in ballingschap. Het is zelfs zo dat de uitverkorenen geleid worden in ballingschap. Jacob die wordt naar Egypte geleid... Het is niet zo dat, dat Egypte over hem kwam en dat, dat, dat Jacob niks anders te doen had dan met, met boeien om naar Egypte te gaan. Nee, hij werd ernaar geleid. En hij koos ervoor om naar Egypte te gaan. En hij woonde in Egypte, leefde in Egypte, leefde zijn identiteit als een herder in Egypte. Kort daarna werd het onmogelijk gemaakt, doordat Farao zijn macht ging uitoefenen op het volk. Maar hij leefde in ballingschap. En het leven in ballingschap is een, een thema uit de Bijbel wat... Wat heel bijzonder is eigenlijk en waar heel veel over te zeggen is, gaan we nu niet doen. Vreugde en feest en de mogelijkheid om thuis te zijn bij Yahweh, wandelen met hem, dat is de essentie van de goede boodschap. Voor de vloed, na de vloed en ik denk ook steeds als God het onderwijst, is dat de essentie van het goede nieuws.